Stubenitski met het NOS-journaal. Dilma Rousseff blijft president van Brazilië. Ze won de verkiezingen met ruim 51 van de stemmen. Haar tegenstander Neves van de Centrumrechtse Partij heeft haar gefeliciteerd. Rousseff zei in haar overwinningstoespraak voor de Arbeiderspartij... dat ze een veel betere president wil zijn dan in haar eerste termijn. Ze kreeg toen veel kritiek, onder meer vanwege de economische achteruitgang in Brazilië... en de corruptie binnen haar regering. De Oekraïense president Poroshenko ziet het resultaat van de parlementsverkiezingen van gisteren als steun voor zijn pro-westerse koers. Dat zei hij op een verkiezingsbijeenkomst. Exit polls wijzen uit dat Poroshenko's partij de grootste wordt met ruim 22% van de stemmen. Aanhangers van de afgezette pro-Russische president Janukovic verliezen veel zetels. Een miljoenendeal voor de Nederlandse dienst Blendel, de New York Times en een Duitse uitgever investeren 3 miljoen euro. Om het platform internationaal uit te bouwen. Gebruikers van Blendel kunnen nu digitaal losse artikelen kopen uit 50 kranten en tijdschriften. Met de investering kan Blendel ook buitenlandse artikelen gaan aanbieden. De Canadees die vorige week in Ottawa een militair doodschoot en later in het parlement werd gedood, had voor zijn aanval een video-opname van zichzelf gemaakt. Ook zou hij zich kort geleden tot de islam hebben bekeerd. Volgens de Canadese politie duidt het erop dat de 32-jarige schutter ideologische en politieke motieven had voor zijn daad. In Johannesburg is de doelman van het Zuid-Afrikaanse voetbalelftal, Senzo Mejiwa, doodgeschoten. Volgens de politie is hij vermoord bij een inbraak in zijn huis. De politie zoekt twee gewapende mannen. De 27-jarige Mejiwa speelde voor de Orlando Pirates en was de aanvoerder van het nationale elftal van Zuid-Afrika. Het weer: eerst grijs met wat nevel of mist, later op de dag veel zon. Het wordt ongeveer 14 tot 16 graden. Dit was het NOS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. van de ANWB. Er staan vrij lange files op de A2 vanuit Den Bos naar Utrecht bij de Overheidkerk Kerkdriel, 4 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouden 5 kilometer. A6 richting Muiden bij Almere Stad, 4 kilometer. A7 van Horen naar Zaandam bij Weidewormer, 6 kilometer. A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Knooppunt Badovendorp 7 kilometer. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Knooppunt Gouwen 5 kilometer. A13, Den Haag richting Rotterdam bij Delft, 4 kilometer. Ook 4 kilometer op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht. A20, Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt Terbrechtseplein, 4. A27, Breda richting Utrecht bij Lexmond, 4 kilometer. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Huizen, 7 kilometer na een ongeluk. En op de A27 een stukje verderop bij Hilversum, 4 kilometer. Ook dat komt door een aanrijding, maar in beide gevallen zijn de rijstroken weer vrij. En op de A27 nog wat verder richting Utrecht, bij Beeldhoven nog 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Your mouth is a revolver Find bullets in the sky Your love is like a soldier Loyal till you die En ik been looking at the stars For a long I've been putting out fire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 The spark in our bones.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 Lekker in Zandvoort. Nogmaals een hele goede middag. Hey Robert en ik zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. En wil je meekijken in de studio? Dat kan op onze vernieuwde website www Het Belevert ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45 en zo Zometeen gaan we live schakelen naar het circuitpark Zandvoort. Daar is onze race reporter Willem van Dinsen.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 Zo, de muziek uit de goede oude tijd van Madonna. Ja, ja, dan gingen we terug naar de jaren 80 met deze joh de Material Girl. ZFM, race radio, pit report. We zijn net aan het begin van dit programma, soft het op zaterdag al het hele weekend. ZFM live aanwezig bij de finale races op circuit. En we schakelen live over naar Willem van deze die vandaag tot nu toe heel wat kwalificaties heeft gevolgd. Goedemiddag Willem. Ja, goedemiddag uh, Rob, uh, Albert-Jan en uh, luisteraars vanaf het uh, circuitpark Zandvoort dat dit weekend in teken staat van de Formido uh, finale races.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 ja, dat klopt Willem, want uh, ik was uh, gisteren even in het Dorp en ik die vest voor te zeggen, ik ga morgen zeker naar het circuit... voor de truckrace, dus heel erg populair.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 Dat zeker. Dus nou, de races uh, ga jij vanmiddag uh, voor ons volgen. En we komen straks weer uh, bij terug, Willem. Dankjewel voor ja. dit moment. Ja. Oh, Oké, okay. tot zo. Tot, tot, tot zo, toe. dat was Willem voor deze live vanaf het Circuitpark Zandvoort. We're walking in the air. We're floating in the moon, it's gone. Sleeping as we fly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 Walking away. Via weer het is uh, half drie geworden bij CVM. tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. En als zo naar buiten uit de Tolweg 10a, ziet er mooi uit albert -Jang. Vandaag, je hebt gelijk erop, vandaag was er aanvankelijk vrij veel sluierbewolking, maar gaandeweg de dag komt de zon ook regelmatig tevoorschijn. Kijkt u maar even naar buiten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 Wil je het weer nalezen? Nou ga dan naar www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. formidable.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 J'étais étais formidable formidabel. Oh, oh, formidable Tu étais formidable j'étais étais formidable Nous étions formidable Oh formidable Tu étais formidable j'étais étais formidable Nous étions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 Nous étions formidables. Formidables. Tu étais formidable, tu Dit is DVM Zandvoort, Zandvoort. in my heart. <gasps>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 No, I rode a different road And sang a different song I'll love her till my last breath's gone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 And stick me.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 En dat was ook uh, het eis van de pand, eigenaar. En uh, dat was dat de kinderen van de voedselbank ja, ja. in Zandvoort en kinderen die um, ja, het een beetje lastig hebben, ja, dat, ja. Die, uh, dat, die, dat daar iets wordt voor, voor gedaan. Dus wij hebben besloten dat er diverse activiteiten plaats gaan vinden. Die kinderen hebben uh, sowieso gratis toegang tot de activiteit.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 Ja, want ik weet nog hoe we het schoon Als we dat geweten hadden, dan nou, hadden we dat voor Sinterklaas wel eventjes alles ja. achtergelaten. Hoor. Ja. Nou ja, ik, ik weet wie daar uh, vorige week mee bezig zijn geweest, dus het is nu helemaal een spik en Geweldig. Het kan zo ingericht worden. Maar we zijn echt op zoek naar uh, meubels en oude schilderijen, misschien een klok die we mogen lenen, een kandelaar, Het maakt allemaal niet uit. Heeft u iets wat u uit wil lenen aan het Sinterklaashuis of wil schenken, dat mag ook, ja. uh, dan kan u dat altijd eventjes... Uh, komen melden en dat kan via Roy van Buringen hotmail.com. Sorry, dat verstond ik niet. Nee, nog een keer. Roy, ja. Roy van Buringen hotmail.com. Yeah. of het telefoonnummer 06 19 42 70 70. Dat verstond ik ook niet stond je ook niet? Nee. Hey, nog een keer 0619 06-19-42-70-70. Kijk, nou heb ik nou hem. Nou heb ik hem. Ja, ja nu <laughs> hebben we hem. Wat een, geweldig, wat een geweldig leuk idee. En de combinatie met de kinderen van de voedselbank. Ja. Uh, ja, geweldig. E een en al uh, lof. Dus mensen die dat hebben, kunnen jou of bellen. Of via de, jouw bekende e-mailadres. Uh, e ja.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 van Zandvoort laat ik daar wel over zeggen. Ja, ja, ja. De pieten zijn natuurlijk dan wel in het land. En dan een dag voor het intocht komen de pieten natuurlijk al naar het Sinterklaashuis. Om het een beetje te verkennen. Dus eigenlijk wil ik, geloof ik komt hij de 17e aan. Dus de 16e wil ik de opening gaan doen.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 en anders via mijn telefoonnummer 06 19 42 70 70. Dankjewel, Roy. Geweldig. Heel veel plezier en succes Roy. met de voorbereidingen. En hier is Ed Sheeran in Sing. It's late in the evening. Lars on the side. I'm sad with you. For most of the night. Ignoring everybody here. We wish they would disappear. So maybe we could get down.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 terugreisbattle, ja. battle, ja. Zojuist uh, afgevraagd, Rob. Uh, uh, we hebben twintig uh, minuten strijd gehad uh, met die trucks. Uh, en uiteindelijk winnaar is dan geworden... Heinz Werner Lens. Uh, en die rijdt in de Mercedes. Ik op de tweede plaats. Uh, Erwin, een klein nagelvoort in in Scania. En derde is dan uiteindelijk geworden... <laughs> Daar was ook nog een heftige strijd op. Uh, maar dat is dan uh, niet zoals Lens. Maar dat is uh, Kees Zoomberg uh, geworden. Maar volop strijd van begin tot eind... Uh, in alle acties, uh, trips en vrachtwagens, rookende genot om naar te kijken. Oké, okay, Willem, bedankt voor deze update. Uh, we komen uh, rond de klok van kwart over drie uh, weer bij jou terug. Wat uh, staat er nog op het programma? Moet even snel. Dan